Dit is Radio 1. E. In Ede zijn 50 woningen ontruimd... omdat er in een kelderbox van een flatgebouw mogelijk mosterdgas ligt. Een woordvoorster van de gemeente zegt dat er ongeveer 110 mensen hun huis uit moesten. In Ede, bij het ontruimde appartementencomplex... is verslaggever Matthijs Holtrop. Matthijs, wat gebeurt daar nu? De meeste mensen hebben de flat inmiddels verlaten. Dat is ook goed te zien aan de achterkant van de flat... waar alle deuren gewoon openstaan en waar het leeg en stil is... Er zijn vooral heel veel hulpdiensten, veel politieagenten. Elke 100 meter kom je er wel eentje tegen. En die zorgen er ook voor dat er niemand de buurt in of uitgaat. En daarbij is de brandweer bezig met uh, ja, het uitvoeren van uh, vooral voorzorgsmaatregelen. Ze hebben de brandslangen uitgerold. En uh, er staan aggregaten aan die uh, overlegcabines aan de gang houden. Er is dus veel... Uh, aan de hand in de wijk, die voor een groot gedeelte is afgesloten. Maar wat zich nou precies in die kelderbox afspeelt, daar heb ik helaas vanaf hier nog helemaal geen recht op. Zeg, er zouden 50 huizen zijn ontruimd. Waar zijn die mensen nu? Die zijn opgevangen in een nabijgelegen ja, buurthuis, wat hier een paar honderd meter vandaan zit. En dat geeft Defensie weer de gelegenheid om in die kelderbox onderzoek te gaan doen. Wat er nou precies ligt en ook hoe schadelijk dat dan uh, is. Alles dus op basis van een uh, brief van een van de bewoners van deze flat die een paar dagen geleden is overleden. Die brief die is door de broer van die uh, bewoner aan de politie gegeven. En die heeft vervolgens dus besloten om hier uh, dit onderzoek uh, te gaan starten. En in die brief stond dus iets over de mogelijke stoffen die er liggen opgeslagen. Precies. Er stond niet bij, althans voor zover ik weet, in welke hoeveelheden. En ook uh, wil de politie natuurlijk weten of dat klopt. Daarom is Defensie opgeroepen om de stoffen te gaan bekijken en te meten. Want die heeft specialistische uh, apparatuur daarvoor. Defensie is net aangekomen en volgens een voorlichting van de brandweer... zal de echt niet heel erg lang duren. Dus dan zouden we toch binnen afzienbare tijd... en ze hadden het over dat zal geen uren duren. Dus echt binnen afzienbare tijd weten of er mosterdgas in die kelderbox ligt en hoe groot het gevaar dan eventueel nog is. Oké, okay, dankjewel Matthijs. zover. Tot besluit dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselen bewolking en opklaring elkaar af. De temperatuur daalt naar 5 tot 10 graden. Morgen is het droog, met af en toe zon... en het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Slimme ondernemers gebruiken tel voor het zakelijk. Zoals... Gabriel Sikier van de Metoclinic.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 Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. En heel goedenavond. Hoe voelt het om huis en haar te verlaten? Naar aanleiding van de tragedie met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee... praten we deze hele week in twee dingen bij Max. Bij mensen die weten wat vluchten betekent. Zoals vanavond de oud-CDA-staatssecretaris van Landbouw, Gabor. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent als uh, 16-jarige jongen samen met uw moeder... vanuit Hongarije gevlucht naar Nederland. Ja. Um, u weet hoe het is hè, om, om het moederland te verlaten. Hoe kijkt u nou naar die beelden uit Lampedusa? Dat is natuurlijk vreselijk. Als je kijkt, dan zie je dat er een humanitair drama zich afspeelt. En dat uh, elke dode die daar in de Middellandse Zee verdwijnt... Eens één een te veel eigenlijk. Het ja. is gewoon heel dramatisch. Maar de, kijkt u daar anders <tie> naar, denkt u dan ik? Want ik vind dat natuurlijk ook afschuwelijk. Ik vind sowieso mensen die zo op deze manier aan het einde komen... en zonder uh, dat ze hulp wordt geboden... vind ik een, een dramatische situatie. Dus ongeacht of ik nou wel of niet vluchteling ben... dat maakt niet uit. Dat is een humanitaire taak om toch die mensen altijd bij te staan... en te redden. Ja, want uw eigen verhaal. In 1956 ja. bent u gevlucht. Hè? Ik zei het al, vanuit Hongarije. Uh, inmiddels was Hongarije bezet door de Russen. Uh, we hebben een fragment... Uh, uit het Polygoonjournaal van toen. De Russen grepen het Hongaarse volk... dat zijn revolutie geslaagd waande naar de keel. Het was 4 november, de dag van het verraad. Het is zondagmiddag 4 november... en ik spreek dan in een magnetofoon op het Nederlandse gezantschap. Boedapest is geheel door het Russische leger omzingen. Er wordt op vele plaatsen in de stad zwaar gevochten. En alle verbindingen met het buitenland zijn verbroken. In een eindeloze, trieste stoet kwamen ze op die koude zondag... waarop de eerste natte sneeuwbuien vielen naar het westen. Vooral veel vrouwen en veel kinderen. Vele landen, ook Nederland, hebben reeds verklaard... grote aantallen van deze verdrevenen te willen opnemen. Zij gaan een onzekere toekomst, maar een toekomst in vrijheid tegemoet. Voor hun landgenoten die in Hongarije achterbleven, is die weg naar de vrijheid thans echter afgesloten. Ja, ik zit hier met meneer Gabor, oud-staatssecretaris van Landbouw... die dus bij die mensen zat vanuit Hongarije naar Nederland uiteindelijk. Heeft u nog levendige herinneringen aan die vlucht? Ja, ik kan bijna elk moment herinneren dat ik het land verliet... en hoe het besluit genomen is en uh, wat we daarna gedaan hebben. Dus al die, al die dagen en al die uren zijn we natuurlijk heel helder bij. En noem eens eentje die meteen naar boven plopt. Nou, het, het meest spannende vond ik dat uh, toen wij met mijn vader uit de kerk kwamen... op de 4 november, waar hij net even naar gerefereerd werd om 11 uur... toen hoorden we... Via de microfoons die op de straat overal werden... of de luidsprekers roepen van... ons land staat in oorlog met Rusland... de Russen zijn het landsbinnengeval, et cetera, et cetera. En toen zei mijn vader, en dan moet je weg. En tweeënhalf uur later was ik weg. Oh ja? Dat zijn, dat zijn van die... Hele duidelijke beslissingen, hele korte termijn. En dat moet ook uitgevoerd worden. En dat gebeurde dan ook. En weet u nog wat u voelde toen dat inderdaad... 2,5 uur later het geval was? Nou, ik wilde helemaal niet weg, maar ik moest weg van mijn vader. Want uh, hij wou niet dat ik betrokken raakte bij die oorlogshandelingen. hij ging wel uh, verzet bieden. En hij ging ook inderdaad uh, uh, wekenlang daarna ook nog daarmee door. Hij bleef? Hij bleef, ja, ja zeker. Maar hij wilde niet dat zijn uh, vrouw en kinderen eigenlijk daarbij betrokken raakten. Mm -hmm. En dat was ook de reden dat hij ons weggestuurd heeft. Overigens in de veronderstelling dat we binnen twee weken weer terug zouden komen. Want het westen zou Hongarije helpen. Oké. Okay. Maar hoe vond u dat uw vader zou blijven? Daar had ik wel respect voor. Ik weet dat hij zijn hele leven eigenlijk in dienst gesteld heeft... van uh, ja, strijden voor vrijheid, voor mensenrechten... Voor, uh, voor een oprechte democratische samenleving. En hij was vanaf het eerste moment van de Russische komst, 1945... voortdurend uh, eigenlijk in een hoek gedrukt en voortdurend vervolgd. En dat hij dus in deze kritieke situatie het weer opnam voor zijn eigen mensen... en voor zichzelf, voor zijn idealen, vond ik gewoon bewonderenswaardig. Ja, ja, dat voelde u. Was het zo dat u de, inderdaad die periode daarnaartoe, he, naar dit moment dat u merkte dat u een soort outcast was dat u er niet bij hoorde dat u vader Nou, ja, dat was voorstrekt evident en ik was daar nooit nog trots op ook. Ja. Ja. Ja, ja. Waar merkte u dat aan? Nou, ik merkte aan alles, je werd niet toegelaten tot een middelbare school. Uh, je werd uh, eigenlijk, uh, je vader zat uh, vaak in de gevangenis. Uh, je had geen middelen van bestaan. En uh, ja, het werd overal uh, geroepen en gezegd van uh, dat wij tot de klasse behoorden die uh, uh, zeg maar niet meer uh, in het uh, proletarische dictatuur uh, thuis hoorden. Uh -huh. En dat gebeurde bij ons in de straat met heel veel gezinnen. We waren niet de enige. Nee. Dat was het systeem, maar, maar u dan. was een klein kereltje toen. Dus dat was ja, je bent heel bewust. Als je op die leeftijd... Ik was politiek heel bewust toen ik 14 was, 15, 16. Want dit, dit maak je heel duidelijk mee. En het, en het gezin is één. En uh, vanuit die eenheid opererend... weten we dat we daar niks met de bandieten te maken wilden hebben... als het ware. Dus het was, ik was daar niet uh, bedroefd onder. Maar ik was strijdbaar. Ja, want uiteindelijk mocht u dus ook niet naar school toen in die nee, tijd. Nee. nee u nee. werd echt buitengesloten. Uh, ik zat in een stad. Chopron uh, is een hele mooie stad. Met 35 middelbare scholen waarvan niet één mij toeliet. Oh ja, echt waar? Ja. Omdat... Dat uw vader in het verzet zat? Omdat mijn vader dus op de lijst stond van uh, ja, zogenaamde reactionaire van het vorige bewind. Ja, ja. Hij was rector van een gymnasium. Uiteindelijk uh, gingen er dus een heleboel Hongaren weg. 200.000. 200.000. Via Oostenrijk heb ik begrepen. Allemaal, ja. Uh, en u kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Ja. Waarom Nederland? Want er waren een heleboel landen. He, die mensen beschikbaar? Of zeiden jullie mogen hier komen? Nou, uh, alle uh, internationale organisaties en landen... hebben uiteindelijk naar die uh, vluchtelingenkamp waar wij zaten... in Trijskirchen in Oostenrijk hun uh, afgevaardigden gestuurd. En die hebben gewoon criteria opgesteld... op grond waarvan een land bepaalde vluchtelingen zou toelaten. En Nederland had grote belangstelling voor onvolledig gezinnen... kleine kinderen. Nou, we hadden een baby bij ons en, en, en een meisje van vijf jaar. Dus uh, dat waren heel jonge kinderen. Ja. En we hadden geen mannen bij ons. Ik was dan een, de ene. En, ja, want u uh, ging met uw moeder en uw, uw broertjes en, uh, en mijn, zus. Mijn, mijn zus en ja. mijn twee dochters van mijn zuster. Uh, en dat was natuurlijk voor Nederlandse criteria heel interessant. Maar we hadden de keuze uit zes landen. En uh, drie Engelstalige landen en uh, Nederland en twee Duitsstalige landen. En uiteindelijk is op mijn verzoek dan Nederland gekozen. En waarom Nederland dan? Ja, dat is een heel interessant verhaal. Uh, uh, toen ik uh, uh, ergens anders, dus niet in de stad waar ik vandaan kwam op school zat... Uh, toen zat daar een aardrijkskundelerares die ook geschiedenis gaf. En dat zijn belangrijke onderwerpen in het Hongaarse onderwijs. Elke dag een uur of soms twee uur. En die dame was in de jaren 22, 23 na de oorlog uh, in Nederland als, uh, in, de, in de hongerwinter. En uh, ze heeft Nederlands geleerd. En elke les begon, uh, elke dag van haar, met een kwartiertje Nederland. En ik wist zo ontzettend veel over dit land. Over, uh, over uh, ja, uh, de hele omstandigheden, de humanitaire opvatting in het land. Uh, de solidariteit onderling uh, in, in de dorpen, de kerken, uh, de schepen waar we je hoofd die voeren. Dus ik was helemaal adolaat. Uh, Want dat had zij tegen u gezegd als klein Ja, dat had ze dus Elke dag nogmaals, uh, vijf dagen in de week begon of het aardrijkskunde... of de geschiedenisles met een kwartiertje Nederland. Oké, okay, want uh, zij was dus helemaal weg ja. van het land... Ja. en had deze ervaringen gehad ja, toen. Zeker, zeker, zeker. Ja, zeker. En die want... klopte ook, toen ik in 1956... Ja, dat, meen... daar was ik natuurlijk benieuwd ja, naar. Klop, het klopte heel precies. Uh, die samenleving van 1956 was ook zoals zij dat vertelde. Namelijk... Het was een, een, een hart, hartverwarmende, warme uh, mensen... Uh, buiten een goed bejegenende en, en uh, solidaire samenleving. Want u zei net, hè, al die landen hadden criteria. Ja. Nederland was dus vooral humanitair. En die zei, uh, ouders uh, waren de man van... Studenten, in, studenten, weg iets, uh, en mijn mijnwerkers. mensen oh, mijnwerkers. Er, mijn ook, ja, ja, ja, in die tijd was dat nog... Die een, konden ze wel gebruiken. Ja, zeker. Ja, ja, dus het was toch ook wel weer... Nederland was toch ook wel weer praktisch met Ja, nou, Je moet verstandig omgaan met uh, wat, wat er aan is en wat je zelf ook wil. En dat moet uh, klop, kloppen, dat moet matchen. Dus uh, ja. dat is heel, heel reëel. En dat sociale dan, waar bleek dat uit? Hoe, hoe schrijft u de sfeer toen dan? Waar kwam u terecht bijvoorbeeld? Nou, dat is uh, misschien toch inderdaad even interessant. Uh, ik vluchtte dus op de 4e november. Veertien uh, dagen later was ik al in Nederland. En veertien dagen later was ik al op het internaat... en kreeg ik mijn leraren, 80 schoolkameraden... die mij onmiddellijk Nederlands gingen leren. En dus eigenlijk binnen een maand na mijn vlucht... was ik opgenomen vol liefde en, en, en warm in een gemeenschap... die zich bezorgd maakte over mijn... Ontwikkeling met toekomst, met het leren van de taal, et cetera, et cetera. op het internaat in uh, Nijmegen. Nou ja, als je zo'n start maakt, dan, uh, dan kun je niet mislukken. Nee, hoe verklaart u dat? Dat dat zo warm was in die tijd. Het dan, leefde hè? heel sterk wat er in Hongarije gebeurde. Het fragment wat u afgespeeld hebt, dat heeft bijna alle Nederlandse gezinnen zeer zwaar getroffen. Ze waren zeer begaan met de mensen ja, die wat inval. daar gebeurde. De inval van de Russen en nou ja, de vele doden en uh, oorlogshandelingen. En toch een klein landje wat zich verzet tegen de vreselijke uh, oorlogsmachinerie. Van, van, van Rusland. Rusland was ook toen een vijand hè, in die tijd. Dus het was heel begrijpelijk dat het hele klimaat in die tijd zeer positief en, en, en warmhartig en warm was voor, voor vluchtelingen uit dat land. Ja, want anno 2013 is het toch wel heel anders in Nederland. Hè? Ik bedoel, De stroomvluchtelingen is er natuurlijk ja. ook groter. Ja. Gisteren hadden we in deze serie uh, oud-premier Lubbers. Ja. Um, en hij zei uh, over ja, die, die kilheid van nu het volgende. Dat staatssecretaris Steven. Het nog steeds toelaat dat ambtenaren zeggen, van wat zijn diensten? Weet je wat? We gaan die mensen overplaatsen, want dan hebben ze het lastiger. Dat werkt afschrikkend. We maken het moeilijk om hier te studeren. Dan schiet je toch in je eigen voet. Want je bent de mensen aan het uitdagen, met alle taalproblemen, om hier hun eigen boodschap te gaan verdienen. Vaak denken kennelijk ambtenaren, als ze hun werk goed doen, als ze het vluchtelingen lastig maken. Ja, oud-secretaris Gabor, herkent u dat? Heeft u dat gevoel dat dat nu zo is in Nederland? Nou, kijk, als je dus mijn verhaaltje van binnen 28, zeg maar 28 dagen... zit je al Nederlands te studeren en te leren... en vervolgens daarna ook in je hele ontwikkeling bijgestaan... door het Universiteel Asielfonds, et cetera, et cetera. Alle mogelijkheden en, krijg je dan om je te ontwikkelen. Dat staat natuurlijk in schulden tegenstelling... met waar mensen worden opgevangen, waar, waar, waar ze terechtkomen... waar ze 5, 6, 7, 8, soms 10 jaar zitten. En de taal niet kunnen leren, niet mogen, mogen werken, leren. niet mogen leren. Ik bedoel, dat is een compleet ander beeld. We zitten in een heel andere wereld dan 1956. Ja. Ja. En wat doet dat u? Dat doet me heel veel pijn. En uh, dat doet me realiseren dat we eigenlijk. Uh, toen de grote omslag kwam ten aanzien van vluchtelingen in Nederland. Uh, zeg maar eind negentiger uh, jaren. Uh, niet voldoende doordacht hebben hoe we dat massale. en andersoortige. want de vluchteling van vandaag is, uh, zeg maar, komt meestal uit een uh, cultuurkring. wat heel sterk afwijkt van het gebruikelijke Nederlandse. hoe je daarmee om moet gaan. Nou, daar hebben we ons niet echt serieus op beraden. En uh, inmiddels uh, zijn er dus, uh, gigantische hoeveelheid mensen in dit land. Eh, vluchtelingen, ook erkende vluchtelingen, ongeveer 160.000 uit vier landen, die eigenlijk eh, geen raad weten met die positie. Is dat ook het probleem nu in Lampedusa, dat we het niet weten als Europa? Lampedusa is in, op het eerste, eerste moment, als je daar aankomt en, en je bijna zingt met die boot, dat is een humanitaire kwestie. Eh, eh, je moet alles aan doen om de mensen het leven te redden. Mm -hmm. En daarna kun je van alles doen, bekijken van, is het nou een vluchteling, is het nou een, een gelukszoeker, of is het nou dat, want dat zijn al die dingen die men allemaal aangaat. Ja. Dat is latere zorg. De eerste zorg is menselijk zijn, de mensen opvangen. Ja, maar goed, dan komen er dus een heleboel mensen in Nederland ja. in een asielzoekerscentrum om te kijken. Zijn het gelukzoekers? Hebben ze recht op opvang hier in Nederland? Hoe ziet u dat dan anders? Want u zegt ja, daar zitten ze jaren. Kan dat sneller? Kijk. Uh... Ik vind eigenlijk, en dat meen ik oprecht... als je dus langer dan een jaar in zo'n procedure zit... zonder uitzicht, zonder wetenschap, hoe dat allemaal afloopt... dat frustreert de innerlijke toestand van iemand, van een mens... al zodanig dat hij dan al haast geen kans heeft... om zich verder behoorlijk te ontwikkelen. En dan praat ik niet over 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 jaar en nee. dat soort zaken. Dus... En dat moet kunnen in een jaar? Kijk, een politiek vluchteling. Een vluchteling is iemand die blootgesteld wordt aan vervolging in zijn eigen land. Dat kun je redelijk snel vaststellen. Alleen we lopen vast in bureaucratische procedures, we lopen vast in allerlei ingewikkelde juridische processen. Uh, ik denk dat uh, het al of niet zijn van, van iemand die blootgesteld wordt aan vervolging... dat dat redelijk snel vast te stellen ja. valt. Maar kijk, als je in plaats van 500, 600 mensen per jaar... zoals in de periode 1945, 1990 kreeg... nu opeens uh, 10.000, 20.000 krijgt... en je daar niet op instelt dat je daar ook anders mee moet omgaan... dan loop je hartstikke vast. Ja. Nou is het zo dat in de tijd... Hè, dat, uh, want Lubbers zegt daar gisteren ook over... ja, ik heb daar natuurlijk zelf ook aan bijgedragen... Hè? Hij heeft ook wel spijt daarvan dat het klimaat zoveel killer is geworden. Ook u zat daar natuurlijk hè, in dat kabinet. Weliswaar was het niet uw portefeuille uiteraard. landbouw ja. was uw portefeuille. Maar u hè, als ervaringsdeskundige toch, ja. mag ik zeggen. U zat daar met al die mensen aan die tafel. En dan werd daarover gesproken. Was het zo dat u wel eens uw hand opstak en zei... Maar mensen, jongens, weten uh, jullie wel waar we het over hebben eigenlijk? In die tijd uh, was het niet zo dat de kwantitatieve aspecten... van dit vreselijke, moeilijke vraagstuk zo hoog opspeelden als bijvoorbeeld in, in de einde negentiger jaren, begin 2000. Nee, Kijk, op het, het moment dat we de Afghaanse, Irakese, Iraanse en Somalische vluchtelingen kregen... dat is het moment waarop de massaliteit enorm toeslaat. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Ja, en ik, ik zit hier met oud-staatssecretaris um, Gabor. Hij is um, de laatste in onze reeks... over mensen die weten wat het betekent om te vluchten. Naar alleen van de ellende op de Middellandse Zee... hebben we het deze week over vluchten en huis en haard verlaten. Oud-CDA-minister van Landbouw dus, Gabor hier. U bent nu uh, voorzitter van Vluchtelingenorganisaties Nederland. Kortweg, VON. Ja. Uh, u helpt legale vluchtelingen... Absoluut. Hè, die hier een status hebben gekregen Absoluut. om hun leven op poten te krijgen hier in Nederland. Wat bijvoorbeeld, wat voor concreet iets... Kijk, in 2004 uh, kwam uh, de ledenraad van mijn organisatie tot de conclusie dat er op dat moment al zoveel mensen uit uh, landen hier naartoe zijn gekomen die eigenlijk vanuit een heel andere cultuursfeer naar Nederland komen dat het tijd wordt om na te gaan wat we daaraan kunnen doen. Wat kunnen we daaraan doen om de belemmeringen die zitten in de eigen culturele achtergrond, sociale achtergronden weg te nemen op dat betrokkenen integratie op basis van mensenrechten in de Nederlandse ja. samenleving terecht en kunnen komen. En kunt u komen. dat concreet maken? Wat bijvoorbeeld? Nou, dat kon ik heel concreet maken. Kijk, uh, een heleboel zaken die wij in Nederland normaal vinden... die zijn haast onbespreekbaar in bepaalde gemeenschappen waar ik het nu over heb als je het hebt bijvoorbeeld over eergerelateerd gerelateerd geweld... dat is een van de grote projecten die wij gedaan hebben... dan zie je dat het uh, eerst bespreekbaar moet worden gemaakt. En dat kan alleen van binnenuit die gemeenschap. Dat kun je niet van buitenaf opleggen van het moet anders. Het is een strafbaar feit in Nederland. En uh, we moeten eigenlijk in die groeperingen... dat hebben we dus gedaan met uh, een aantal deskundigen daarvoor op te leiden... en vervolgens in steden pilotprojecten te maken... Mm -hmm. en dan met de lokale organisatie aan de slag gaan. En de zaak eerst bespreekbaar maken. En dat is een moeizame want uh, soms worden dingen gewoon ontkend. Uh, kijk, we hebben nu ook een project wat uh, gaat over uh, dat uh, zeg maar homoseksuelen ook uh, gewoon volwaardige mensen zijn en in de samenleving hun plaats hebben en uh, geëerbiedigd moeten worden zoals ieder mens. Ja, dat is in eerste instantie een geweldige ontkenning. Als je, als je daarover spreekt, nou, het bestaat bij ons niet. Nou ja, men weet natuurlijk wel dat het, dat het wel in alle cultuurkringen bestaat. Maar los daarvan, uh, om daar in ieder geval het punt bespreekbaar te maken, moet Vanuit die organisatie waar ik in ja. zit, met die mensen zelf op eigen taal, in eigen taal, in eigen golflengte dus spreken. Dus de intellectuele binnen die groep, die spreekt ja. u aan. Ja. En uh, hoe krijgt u ze dan zover? Dat, dat is heel binnen... eenvoudig. Dat oh. is heel eenvoudig. Een vluchteling is uh, een mensenrechtenactivist. Mensenrechten betekent tegengaan van elke vorm van discriminatie. Volkomen helder. En als je dan duidelijk maakt dat die vormen waar ik het over heb, of het nou eergerateerd geweld, of genitale verminking is, of soms homoseksuele haat en dat soort dingen. Dat zijn gewoon discriminatoren opvattingen. Dat past niet voor een echte vluchteling... die voor mensenrechten opkomt. Nou, ja. Dat is de eerste benadering. En er komen nog een paar andere. Ja. En er komen heel veel wijzere mensen dan ik die dat allemaal uitleggen. Maar werkt uit dat? Al... Groep. Dat werkt heel goed. Ja? Dat werkt heel goed. Dat werkt want heel goed. noem eens iets waarvan u dan inderdaad denkt... yes, want deze persoon is, daarmee heeft daarmee een hele grote groep... uiteindelijk weer beïnvloed. We hebben, hebben op alle punten inmiddels een groot aantal zogenaamde ambassadeurs... die uit de eigen kring voortkomen... en in die diverse steden met deze activiteiten bezig zijn... En uh, we letten daar ook heel scherp op toe. We hebben natuurlijk onze eigen Facebook en eigen uh, communicatie via de sociale media. En als iemand uit de band springt en iemand uh, zeg maar, uh, dingen zegt waarvan wij zeggen... dat past niet bij iemand die tegen discriminatie is, dan spreken we die ook aan. Ja. En ik heb een aantal voorbeelden ook onder jongeren, want die zijn nogal heel snel en fel... waarbij duidelijk is gebleken dat uh, die benadering goed werkt en dat men eigenlijk tot inzicht komt dat dat niet gezegd had kunnen en mogen worden bijvoorbeeld. Ja, dus uiteindelijk heeft u uh, nu toch echt in dat gebied, hè, uh, vluchtelingen heeft ja. u nu toch ook weer een toekomst gekozen. U bent uh, uiteindelijk ook een aantal jaren weer teruggeweest naar Hongarije. Ja, als als diplomaat, ja. Als diplomaat. Ja. Dat vroeg ik me af hoe dat was voor u om daar weer naar terug te gaan. Nou, dat was buitengewoon een interessante periode. Dat was ook de periode dat de toetreding van het land... tot de Europese gemeenschap speelde. En landbouw is natuurlijk ook een heel interessant onderdeel van. En uh, vanuit Nederland hebben we oprecht een groot aantal win-win-projecten... in dat land uh, op dat moment uh, geantameerd. En uh, ja, dat, was, dat is heel goed bevallen. Dat is uitstekend gegaan. Het moet natuurlijk het Nederlands belang staan voorop. Maar het moet ook gepaard gaan wederzijds ja. met het belang van het land. Maar eigenlijk bedoel ik ook en, vooral u persoonlijk. Want u was daar... U de outcast was u. U bent ja. daar als 16-jarig jongetje... uit dat land weggegaan. Ja. Um, u werd met de nek aangekeken. Hoe was dat voor u om daar te aarden? Nou, aarde is natuurlijk niet iets wat ik gedaan heb... omdat ik weer in Nederland zit. Nee, <laughs> maar, maar dat... toen, want u heeft daar zeven jaar gezeten. We hebben zeven, ik heb daar zeven jaar met vrouw en, en, kinderen, en kinderen dus niet gezeten. En uh, ik moet zeggen dat ik dat uh, vrij rationeel behandeld heb. Natuurlijk met een warm hart en gevoel voor mensen... Uh, die, die om, om me heen uh, daar actief waren. Maar uh, ik had niet een, een, een, een geweldige idee van... Uh, wat geweldig dat ik uh, nou hier ben. Want uh, kijk, ik heb toch het een en ander... in het verleden in dat land meegemaakt. En toen... Uh, ik 18 werd, toen, toen nam ik ook het besluit heel bewust... Uh, om eigenlijk volledig te integreren in de Nederlandse samenleving. Ja, bewust en, op een bepaald ja, moment? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Was dat Kijk, de welk? eerste twee jaar dat ik in Nederland was... Uh, zat je gekluisterd aan de radio van... Uh, wat gebeurt daar en, en wat is het nieuws? En, maar toen uh, de executie van de premier van de opstand... Imre op zes uh, juni 1958 bekend werd. Toen heb ik een bladzijde omgedraaid. En daar wil ik niets meer mee te maken hebben. Vanuit die houding uh, was het voor mij ook heel makkelijk... om het integratieproces in Nederland te gaan doen. U werd echt in Nederland. U ging echt bewust hier Ik, ging, via, ik ging daar heel erg uitdrukkelijk bewust voor. En bijna, bijna uh, overdreven. Omdat ik eigenlijk met zo'n land... Wat, wat zo omgaat met mensen... mensen executeert vanwege hun politieke opvattingen... daar kan ik niet mee leven. En welk moment was het dan overdreven? Nou, kijk, euh, zulke dingen gebeuren bij de meeste vluchtelingen wat geleidelijker. Bij mij was het dus echt overdreven, want dat is in één nacht gebeurd... toen ik woelend hm. daarover nadacht ja. en besluit genomen heb om daar een punt achter te zetten. Dus vanuit die positie euh, sprak ik... Ik spreek de taal, dus ik was natuurlijk heel makkelijk in de omgang in het land. Ik, ik heb daar ook hele heleboel vrienden en prima... maar ik heb toch altijd een zekere reserve gehad ten aanzien van apparatchiks... en ten aanzien van uh, topmensen uit het uh, communistisch ja, verleden... Ook nog nu de macht in uh, vele plaatsen bezitten. Daar was ik toch redelijk uh, gereserveerd Ja, mee. Ja, want het was natuurlijk geen communistisch land meer in die tijd, neem ik aan. Nee, dat, nee. in die tijd dat ik er was niet. Maar, maar de mensen het... die voor die tijd uh, topfuncties bekleden... Maar voelde uh, je het nog, bedoel ik eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja dat voel manier? je vandaag op de dag ook nog. Hoe dan? Ja, ja, ja, ja. Ja, sommige dingen die uh, zijn zoals ze altijd al waren. De, de, de verhoudingen onderling en, en, en, en de autoritaire wat er in dat systeem ingezeten heeft. Op welk moment dan, is dat dan? Nou, dat is, uh, de, de Nederlandse samenleving is een heel platte samenleving, een, is een heel democratische samenleving. En als je vanuit die traditie, ik heb 50 jaar voor die tijd in Nederland uh, geleefd, ziet hoe mensen met elkaar omgaan, dan, dan valt dat je wel op. Ja? Valt je op Want op welk moment dan? Nou, op elk moment. Dat, dat gezagsuitoefeningen van bovenaf. De dirigisme en dat soort zaken. Dat zijn... De politieagent, uh, iemand, wanneer dan? Dat is, dat is zelfs op kantoor. Dat is zelfs ook met, met mensen met wie je praat. Je ziet hoe ze met hun medewerkers omgaan op een bepaald moment. Dan moet ik niet al te generaliseren praten. Maar de symptomen van, van uh, gezagsstructuren uit het verleden... die zijn nog niet helemaal afgezworen. Nee, nee. Is het zo, want uw vader is daar gebleven. Ja. Hè? Die ging verder met het verzet. Heeft hij het eigenlijk einde van het communisme meegemaakt? Nou, hij heeft het voorspeld. Hij heeft, uh, hij heeft gezegd dat het in uh, 1996 zal gebeuren. En uh, het gebeurde gelukkig zes jaar eerder. Dat heeft hij niet meer meegemaakt. Want dan zou hij ongeveer 100 jaar eens moeten zijn geworden. Dus dat, is, dat, okay. dat in die leeftijd heeft hij helaas niet kunnen halen. Nee. Maar hij heeft het wel voortdurend voorspeld. In 1996 gaat het gebeuren. Ja. Nou is het zo, u heeft een, een hele leven in Nederland uh, ja. gekregen. U bent staatssecretaris geworden. Nu helpt u mensen hè, via uh, uw organisatie, FON, uh, om hier in Nederland ook echt voet aan de grond te krijgen. Te om integreren hier ook weer echt op basis van mensenrechten. Ja. Worden. Wat is voor u een, een soort ambassadeur waar u van denkt, inderdaad, ja, zo moeten. Dit is waar we naar streven. Nou, het, kijk, de, de warme manier waarop ik uh, hier in dit land ben ontvangen... dat is een, de basis voor het succes van andere mensen ook... die hier naartoe komen en vluchteling zijn. Dus aan de ene kant een geweldige oproep richting uh, vluchteling... leer de taal in de mum van tijd perfect spreken. Zorg ervoor dat je integreert door vrijwilligerswerk te doen, door organisatieleven in te duiken... door de politiek maatschappelijk actief te zijn. En als dat aan de ene kant van de vluchtelingen die dus over het algemeen altijd gemotiveerd zijn... sterk gemotiveerde mensen zijn, gebeurt... en de samenleving ook zo ontvangt... dan gaat het goed. Dat is mijn ideaal. Sterk gemotiveerde mensen, dat zegt u ja, ja, ja, ja. ja, dat is zo. Ja, ja, ja. Kijk, het, het besluit van een, een volwassene om een land te verlaten... is een gigantisch waar besluit. En als hij, als hij dat besluit neemt, dan volgt daarna uh, de volledige inzet... van zich in een nieuw land waar te moeten maken, waar willen maken. Dat is volstrekt evident. Ja, want dat was het. U was weliswaar 16, maar um, he, uw vader zat erachter en uw moeder. En die kozen ervoor om uiteindelijk de stap naar Nederland te maken. Ja. Maar dit, dit zegt ook iets over hoe u dat heeft gedaan toen. Ja, ik, ik vertel u dat de eerste anderhalf jaar was voor mij zo van: nou, eens kijken hoe gaat het lopen? Kan ik terug het naar het land, et cetera? Ontwikkelt het zich in die richting, ja of nee? Maar toen is dat dramatische gebeuren ja. zich afspeelde. Ja, toen, toen was ik ook 18, toen sloeg het helemaal om en toen was het voor mij gedaan. Maar ik was in die tijd ook al zeer gemotiveerd. En wat is het advies wat u heeft aan alle mensen, alle politici die nu luisteren? Uh, dat het leven uit meer bestaat dan uh, tekorten en, en, en financiële crisis. Dat er ook mensen zijn, dat er ook een humanitaire samenleving is... waar we eigenlijk voor moeten staan. En hoe ziet dat er dan concreet uit? Dat ziet er zo dat je aandacht voor de ander hebt. Dat je naar de ander luistert. En dat je als je iets kan doen... samen met hem of voor hem... dat je daarvoor inzet en inspant. En, en niet uh, je terugtrekt op je eigen bolwerk. Op je eigen ik. En uh, het, het leven is meer dan ik. En is dat nu te veel ook als het gaat om Lampedusa? Want daar begonnen we natuurlijk mee. Hè? Ja, maar dat is wat ik ook zei, een, een humanitair drama. En ja, ik, denk, ik ben bang dat het niet anders gaat worden in de komende tijd. Ik, ik vrees dat het krokodillentranen zijn en dat het ook een stuk hypocrisie is. En dat ja, het gewoon zich weer gaat herhalen op den duur. Ja. Kijk, maar we, wat hebben moet dan leiders, ja, we hebben eigenlijk leiders nodig die verder eh, kijken dan alleen maar het puur financiële economische van het leven. Mensen met een ideaal, mensen met een humanitaire instelling. En wat moeten die dan doen aan de situatie? Dat ja, is een Europese aanpak, naar... dat is volstrekt duidelijk. Je kunt niet Italië alleen daar nee. laten dobberen met dat probleem. Maar het is niet zozeer iets doen aan de landen waar ze vandaan gaan, maar aan de opvang in Europa. Als, het, eh, als we het nu over Lampedusa hebben, mensen die verdrinken daar in het water... dan is het mensenredden, oplossing, dat is opdracht nummer één. En vervolgens kijken wat je met die mensen kunt doen. En dat is de volgende stap, maar dat kun je niet aan Italië alleen overlaten. Nee. Die aantallen en de omstandigheden, dat, dat kan dus niet. Dat moet een Europese aanpak zijn. En de eh, Schengen-criteria van het land waar je binnenkomt... daar moet je afgehandeld worden, die zijn wat dat betreft in mijn ogen achterhaald. Ja, en dan hopen dat ze uiteindelijk hè, succesvolle mensen... gewoon in een land waar ze terechtkomen aan ja, de slag kunnen. Ja. Zoals u. Nou, ik, ik ben wel een voorbeeldje, maar er zijn zoveel andere voorbeelden. Hoogleraar in Nederland uit, uit Iran. Er zijn kunstenaars, schrijvers, artiesten. Uh, geweldige mensen in Nederland uit allerlei streken van de wereld... die als vluchteling begonnen zijn... en tot een, tot een hele goede positie en een mooie positie hebben gebracht. Ja, nou, Dat is een mooi slot van deze serie. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Staatssecretaris Gabor. En hij was dus de laatste gast in onze serie over mensen die hun land ontvluchten. Ja, volgende week gaan we het hebben over de gevaren die ons bedreigen. Bijvoorbeeld Japan, dat land heeft inmiddels hulp ingeroepen van het buitenland... omdat ze de problemen bij Fukushima niet onder controle krijgen. En ook praten we over de gevaren uit de ruimte. Gisteren werd bekend dat in de Oerö onlangs een meteoriet van 200, nee, 570 kilo is neergestort. Dat is de grootste in ruim een eeuw en nog heel veel meer gevaren volgende week. Dit was in elk geval Twee Dingen voor deze week. Van Max, informatie, uitzendingen terugluisteren op onze site tweedingen.nl. BNN Today neemt het nu van ons over. Erik Kortom. Zeker, Margreet. We gaan het hebben over Rusland. Heel veel Rusland. Ja. Want dat was heel veel Rusland deze week. En we gaan het hebben over de verkeersasos en over Zwarte Pieten. Dat allemaal zometeen in BNN Today.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 Toch een fantastisch liedje, zalig. Iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de nieuwsweek af. Het was een week van uh, diplomaten, Zwarte Pieten, Marco Borsato... verkeershufters en varkensanussen, geloof het of niet. Maar inmiddels schuift daar gewoon het, nieuw, uh, het nieuws aan... Helene Ekker voor het, voor het nieuws van half negen. Ja. Uh, in Ede zijn 50 woningen ontruimd omdat er in een kelderbox van een flatgebouw mogelijk mosterdgas aanwezig is. Een woordvoerster van de gemeente zegt dat ongeveer 110 mensen zijn geëvacueerd. De eigenaar van de box had een verzegelde brief achtergelaten voor zijn broer, waarin hij hem waarschuwde dat er zeer gevaarlijke chemische stoffen in zijn kelderbox liggen. Om welke stoffen het gaat en hoeveel is nog niet bekend. Prins Carlos en prinses Annemarie de Bourbon de Parme... zijn de ouders geworden van een tweede dochter. Gistermiddag is Annemarie in Den Haag bevallen... van Cecilia Maria Johanna Beatrix. Haar roepnaam is Cecilia. Bij de huisarts in Tuitjehoorn, die op non-actief is gesteld... gebeurden dingen die ver buiten de normale medische praktijk vallen. De man werd op non-actief gesteld na een palliatieve sedatie... bij een stervende patiënt. De patiënt overleed daaraan. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een strafbaar feit... zegt de inspectie voor de gezondheidszorg. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 tot 5 graden. Morgen is het droog, met af en toe zon. En het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Thanks. We heel wat mee. zo, leuk. We bespreken het in en 2 Wel ja, we doen hem gewoon nog een keer omdat het zo gesteld is. <laughs> Zing mee dan? Allemaal dansen. Nee, dan. we gaan allemaal dansen. Doei. We waren al begonnen, maar we do doen het gewoon nog een keertje. Het nieuws was belangrijk genoeg. De, die mosterdgasaffaire in Ede houden we natuurlijk... nou, in de gaten, mocht daar nog ontwikkeling over zijn... horen we wel heel een ongetwijfeld tussentijds nog wel even terug. Ik zei het, iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de Nieuwsweek af. Een week van diplomaten, uh, Rusland, Zwarte Pieten, Marco Passato, verkeershufters... en een heel smerig woord, want ik vind het een smerig woord... varkens. Ja. Ik weet niet, ik heb niks tegen varkens... varkens, dat andere misschien ook niet, maar de combinatie. Goed, uh, ze passeren. Allemaal nog een keer de revue dit uur. En daarna zetten we er een hele grote punt achter. Met een mooie tafel vanavond. Ik doe dat namelijk met Lamia Arouwai. Mohamed Elmi en Frank Hendricks. Die hoor je zo meteen. Maar nu eerst de sport met Ronald Boot. Klaas-Jan Huntelaar moet binnenkort als een rechterknie knie worden geopereerd. De spits van Schalke 04 en Oranje liep twee maanden geleden in het duel met Wolfsburg. Een scheurtje op in de binnenste band van de knie. En afgelopen maandag dacht Huntelaar het gaat wel weer. Hij ging weer trainen maar haakte af na een botsing met een medespeler... Het duurt een uh, maand of drie, vier voordat hij weer kan spelen. Robin Haase heeft de halve finales bereikt van het ATP-toernooi in Wenen. We hebben het over tennis. Hij versloeg in drie sets de als derde geplaatste Fabio Fognini. In de halve finale speelt Haase tegen de winnaar van de partij... tussen Jo-Wilfried Tsonga en de Oostenrijker Dominique Thiem. Het is al de vierde keer dat Haase de halve finale haalt van een ATP-toernooi... op Oostenrijkse bodem. De officiële biografie van Dennis Bergkamp is verschenen. 650 pagina's dik over Bergkamps voetballeven en zijn liefde voor Arsenal en Ajax. Nou, het International praat zelden over zichzelf... maar vandaag kon hij er echt niet omheen. <laughs> Straks in Langs de Lijn gaan we helemaal los. Ruim 10 minuten praten we met Bergkamp. Zo vertelt hij dat een functie als hoofdcoach... voor hem niet is weggelegd. Nou, Ik weet wel dat mensen zich afvroegen of ik ooit trainen zou worden. Hè, tijdens mijn carrière al. Ik heb ook eigenlijk altijd nee gezegd. Ja, je hebt natuurlijk trainen in hele, hele, heel veel, uh, op heel veel manieren. De manier waarop ik het nu, uh, nu ervaar, waarop ik het nu beleef, vind ik heel prettig. Dus uh, in een groep, in een, in een, in een staf. Uh, om eindverantwoordelijker te zijn, om hoofdtrainer te zijn. Om daar nog meer tijd in te stoppen en, uh, en uh, ja, de details af en toe moeten vergeten. Dat vind, ik, uh, dat vind ik niet bij mij passen. Ja, en op dit en nog veel andere dingen van Dennis moeten we nog anderhalf uur wachten. Straks tussen 10 en 11 ben ik langs de lijn. Hartstikke ja. goed. Ronald Boots, dankjewel. Goed gasten van vanavond. Het Nederlands elftal moet nog maar hopen... dat het bij de loting voor het WK een beschermde status krijgt. Maar hier aan tafel alvast de drie onbetwiste groepshoofden. Poel A, een vrouw die bekend staat om haar scherpe vleugelspel... en listige counters op de radio. In pot B, een man die door tegenstanders gevreesd wordt... om zijn juridische kattenacho. En Pool C wordt vandaag aangevoerd door de spits van Den Haag... en een specialist in de zonedekking op het Binnenhof. Uw aandacht voor columnist en beroepstwitteraar Alamia Ahouraai... Mensenrechtjurist Mohamed Elmi en parlementair redacteur voor het AD Frank Hendricks. Nou, Hartstikke goed, alle drie welkom. Ik, ik zit net in de opening dat woord, lamia, far, varkens uh, <laughs> Heb je wel eens uh, uh, uh, uh, ingevisseringen gegeten? Ik heb per ongeluk wel uh, varkens uh, gegeten. Inderdaad. <laughs> en het erge is dus, ik eet geen varkens Nee, precies, daarom, dat is ja. natuurlijk een, een, een, dubbele, ja. een dubbele Frank. Ja, ik woon in Scheveningen, dus ik eet heel vaak varkens anus, waarschijnlijk. Ja. Mohamed? Ik ben dol op is maar niet op vak Nee, nou blijkt het als, er, ja, blijkbaar wel. Ja. Blijkbaar als je het aan zee eet, dat dan dat de kans is dat er een varken in, in verwekt zit. Daarnaast was het uh, deze week heel veel Rusland. Um, Frank, jij, uh, jij weet daar uh, alle, alles van, want jij hebt in Rusland gezeten. Ja. Um, daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Ik ben blij dat jullie er met z'n drieën uh, zijn voor een hele grote punt achter deze week. Today: Zet een punt. Achter de week. Ja, normaal gesproken zit ik dan daar. En dan ga ik nu een plaat aankondigen. Maar ik zit nu hier en dan kondig ik die plaat ook aan. En die is net uit. Het is het, uh, het tweede album van Wooden Saints, mooi beentje: um, bestaande uit onder, an onder andere Tessa Daustra, die je misschien wel kent van Orlando, die we hier in dit programma wel vaker hebben gedra uh, gedraaid. Uh, Victor van Woudenberg is daar uh, de, de leidende factor achter. Drummer. En die hebben een hele mooie nieuwe plaat gemaakt. Die heet You Are The One Who Volunteered. En daarvan hoor je de openingstrek. En die heet What If the Parachute Won't Hold? Nou dan heb je pech. wat nog te zien in de wereldrijd door uh, Wooden Saints. What if the parachute won't hold? Honof, ik heb mijn voorraadkast deze week helemaal volgestouwd... met blikken tonijn. En als ik jullie was, zou ik dat ook maar doen. Want hij is weer helemaal terug, die goede oude koude oorlog... En het leuke van deze editie is dat we deze keer niemand nodig hebben. We nemen het helemaal in ons eentje op tegen de Russen. <tie> Casus Belly deze week was de mishandeling van de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbos. Die werd overvallen en vastgebonden in zijn eigen huis door twee als elektriciëns vermomde mannen. Die gebruikten hun lipstickjes ook nog om een boodschap achter te laten op een spiegel. Op die spiegel stonden die, die vier letters LGBT. En dat kan er dus op duiden dat deze aanval iets te maken heeft met de steun van Nederland bijvoorbeeld aan de Russische homobeweging. Ja, dat kan. Het kan ook zijn dat uh, president Poetin een ordinair knokploegje naar onze man in Moskou heeft gestuurd. Die is namelijk behoorlijk over de pissen over wat eerdere aanvaringen. De Russische diplomaat die hier werd opgepakt. Nederlandse protesten tegen het Russische homobeleid. Een trosje Nederlandse Greenpeace-activisten activisten, dat in Moermansk werd opgepakt. En na die mishandeling kwam er ook nog een inbraak in een pand van de Russische ambassade bij vandaag. werd trouwens bekend dat die door, gewoon door een veelpleger is. gepleegd. <lacht> een gewone veelpleger. Ja hoor. En dat allemaal in dat oergezellige Nederlandse Russische vriendschapsjaar. En onze koning gaat daar in november gewoon handjes schudden. Want afspraak is afspraak, toch Frans Timmermans? Ik vind dat je die afspraak pas kan wijzigen... als je daar concrete aanleiding voor hebt. Namelijk dat je aanleiding hebt om te veronderstellen... dat de Russische autoriteiten medeverantwoordelijk zijn... of verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurd is... Uh, met uh, uh, uh, Onno Eildrenbosch. Ja, de Russische regering gaat onderzoeken... of de Russische regering betrokken was bij die mishandeling. Ik zet het tientje op de uitkomst. Nee, de Russische regering had er helemaal niks mee te maken. Absoluut niet. Ik praat erover met kolonist Lamia Aharoua. Mensenrechtsjurist Mohamed Elmi... en parlementair verslaggever voor het Algemeen Dagblad Frank uh, Hendricks. Frank, laten we bij jou beginnen. Want je bent niet alleen parlementair verslaggever... ook oud-correspondent in Rusland. Ja. Hoe lang heb je daar gezeten? Uh, vier jaar. ik heb eigenlijk de opkomst en opkomst van Vladimir Poetin meegemaakt. Mee eerste verkiezing en ook zijn herverkiezing nog. Ja. Ja. Timmermans heeft dus besloten het Nederland-Ruslandjaar gaat voorlopig gewoon door. De festiviteiten, vooral natuurlijk het pièce de resistance, het staatsbezoek van koning Willem-Alexander. Is dat diplomatiek gezien de beste keuze op dit moment? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel Dat, dat hoor je ook binnen zeg maar, coalitiekringen, dat dat... Dat bezoek van die koning is zeg maar de laatste kaart die je speelt. Als je nou echt het gevoel hebt van dit gaat te ver. Dan, uh, dan kun je dat altijd nog doen. En het probleem is nu inderdaad. Dat wat er in Moskou is gebeurd met die Onno-Eldrenbos. Die diplomaat die, uh, hè, die daarop. Zoals het in de Russie, sommige Russische media werd gezegd. Op een nette professionele manier. Uh, in elkaar is geslagen. Ja, ja. Dat je dat moeilijk. Uh, dat je dat moeilijk die, een directe link met het, met het Russische regime kunt leggen. Alhoewel dat denk ik in Rusland. eer gezegd. Hè, ik had het zelf ook. Je kunt het dus niet bewijzen, maar ik weet zeker dat ook heel veel Russen zullen denken, nou, dit is een klusje geweest van de geheime dienst. Of maar, zo. Waar, maar waarom, uh, laat me zeggen, deze man? Het was de tweede man van, ja, de, van tweede de ambassade. Man. Waarom deze man heeft hij zich expliciet uitgesproken voor of tegen dingen? Of hoe, hoe zit dat? Nou, dat weet ik niet. Ik, dat, we weten dus niet precies nee. wat de daders zijn ja. voor het vluchten, geloof ik. En, uh, je kunt je Twee elektriciën pistool. Ja, precies. Ja. Nee, ja. Ja, <laughs> moet het toch dus, uh, ergens te vinden ja, zijn? Misschien wel, ja, misschien wel, zou je denken. Maar, um, dus we weten niet precies wat de motieven zijn geweest. Ja. Het is wel heel opvallend, natuurlijk, dat het de tweede man was nadat hier in Den Haag. Of hier, in Den Haag de tweede man van de Russische ambassade nee. Baradine uh, aangehouden ja. is. Kan het ook nog een rol spelen dat hij, uh, de, de, de, goed hij blijkt, uh, of hij zou homoseksueel zijn... op de spiegels natuurlijk met lippenstift geschreven, mm. LPGT. Mm. Zou dat er nog wat mee te maken hebben? Die ja, dat lijkt er bijna ja. op. Ja. Ja. <laughs> nee, ja, zou wel een link kunnen zijn? Ja, ja, ja. ja. Maar goed, het kan natuurlijk ja. ook gewoon met onze kritiek op, dat, uh, op die homopropaganda-wet ja, homo zijn. Uh, nou ja, dat is altijd vaak in Rusland zo. Hè? Het is echt een soort Byzantijnse systeem. Je weet nooit precies hoe het echt zit. En daardoor heb je in Rusland ook heel veel speculaties en complottheorieën. Want een collega van mij in Rusland zei ook ooit van... vraag me niet of ik paranoie ben, vraag me of ik paranoie genoeg ben. Ja, ja, ja. <laughs> nee, wat, ik, wat mij opviel van de week was toen dat, toen dat bekend werd, hè, die mishandeling... Uh, dat wij in Nederland er wel meteen bovenop doken. Ik hoorde Sjoerd Sjoerds, maar meteen alles moest afgezegd worden... Alsof het inderdaad echt een, een inside job van de regering ja. Poetin was. Was, was. Ging dat niet een beetje snel, moment. Ja, ik vond het best wel een, kramp, een krampachtige beweging van de Nederlandse overheid. Iedereen wilde gelijk politiek scoren, maar niemand wist eigenlijk wat er aan de hand was. Sjoersma Sjoers ging gelijk zeggen van ja, we moeten de hele Bol, feestjaren af. afblazen. Ja, weg ik ermee. denk sowieso dat de hele viering, alleen in Nederland speelt, ik denk dat ze Rusland helemaal niet wakker liggen van uh, vier... 400 jaar is het, denk ik? Ja. Nederland-Rusland. Ja, ja, dat is. Uh, ja, dat is ook, ik was, toen ik dat had, was het namelijk een 300-jarig uh, verband met Sint-Petersburg. Had ja. je een vergelijkbaar programma Precies. En ik sprak toen ook iemand die dat cultureel programma deed. die zei: ja, Het interesseert de Russen echt helemaal niks. Ja, ik ik moet zeggen mij wel, want in de, in de Hermitage was een fantastische tentoonstelling ja, nee. <laughs> op dat moment. Want dat ja. kunnen ze wel namelijk ja. uit die tijd. Ja, ja. Zeker. Um, um, als jij, jij daar naar kijkt, hè, wat, wat vond jij daarvan van de week? De, de, Lam, zeg, de, de politieke Reuring. Is het toch niet een heel klein beetje. Uh, Onherbiedig gezegd, Huisvrouwenvereniging Amsterdam Oost waarschuwt China nog één keer. Ja, eigenlijk wel, ja. Of uh, Politieke Jongerenpartij waarschuwt dat uh, ja. nog één keer, ja. inderdaad. Ja, dat, uh, daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. Kijk, de, op de achtergrond speelt natuurlijk die grote discussie en dan inderdaad, wat Mohammed net zegt, proberen we er in Nederland, of in ieder geval proberen vooral oppositiepartijen, toch nog op de een of andere manier te scoren. Je zag het ook bij de PVDA zelf, hè. Servaas, die uh, ook wat zei, die behoorlijk fel was en uiteindelijk zich toch een beetje teruchtrok. terug moest trekken. Ja, ja precies. Ja, um, ik, ik, ik, ik, ik, ik snap het wel. Want dit is natuurlijk wel een moment om je stevig uit te spreken tegen. Maar goed, stoppen met, met, met, met, met, die, uh, met die hele viering. En, en, nou, gaat dat uh, dan te ver voor jou ook? Ja, eigenlijk wel. Want? Ja. Nou ja, kijk, het tricky is. Zolang niet bewezen is dat de Russische overheid ermee te maken heeft. kun je ja. dus ook gewoon niet stoppen. Ik bedoel, dat doen we in het echte leven wel. Soms hebben we ruzie met elkaar. zonder dat, er, dat we eigenlijk kunnen bewijzen waarom we ruzie met elkaar hebben. Twitter bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> maar uh, op diplomatiek niveau is dat ja. natuurlijk gewoon een no-go. Ja. Je kan niet ruzie met elkaar maken zonder maar dat bedoel, je echt bewijzen dus, hebt. Dus, er is natuurlijk toch een andere verre. Dat is die Greenpeace-boot. Uh, ja. Die Nederlandse ja. vlagvaart. Die is ook volgens Nederland dan onrecht, onrechtmatige wijze uh, naar Moemans gesleept. Dus dat speelt ook. Ook nee. Nog hè. We hebben natuurlijk al lange kritiek op die uh, homo-wetgeving. Dus ik snap die reacties in het parlement Het kwam ook omdat het een beetje voorspelbaar was. Iedereen had het gevoeld dat er gaat nu iets gebeuren. Hè. Eerst was ze misschien vinden ze een luisje op de Nederlandse tulpen, waardoor de export stil wordt gelegd, ja. of uh, het stempeltje ontbreekt bij de melk uh, pakken. En nu kwam dit. Dus iedereen had meteen zoiets: dit moet wel een soort vergelding zijn. En daarna drong het besef door, ja, dat weten we dus helemaal niet, of dat of dat echt zo is. Een tijd lang hebben wij niet zoveel met Rusland te maken gehad. We hebben natuurlijk dit jaar, daardoor hebben we er iets mee. Mee te maken, maar or, laat me zeggen ook op wereldlijk vlak met Rusland te maken had al sinds de, het herantreden, laat we zeggen, van Poetin. Hè. Uh, um, um, wat is dat voor man? Want jij hebt laat me zeggen, de opkomst van deze man meegemaakt. Ja. Was vanaf het begin van duidelijk wat hij met die grote Russische staat wilde? Nee, nee, dat was helemaal niet duidelijk. Hè. In het begin werd hij nog ook door heel veel mensen als een soort marionet, gezien, van die grote zakenmannen, die oligarchen. Nou, Inmiddels weet we wel, een aantal oligarchen is het land uitgejaagd en eentje zit nog steeds in een werkkam in Siberië. Dus inmiddels heb je wel vermoed dat het niet een marionet is. Mm -hmm. En had je ook nog toch mensen, en onder ik zelf, ook de hoop van dat hij stabiliteit zou brengen. Tegelijkertijd die vrijheid en democratische principes overeind houden. Nou goed, dat is nu eigenlijk toch wel in teleurstelling uitgelopen. Als, je dat, als dat je verwachting was bij Poetin. Het is natuurlijk toch een vrij autoritair regime met ja, allerlei misstanden. Dus ja, dat was niet duidelijk toen hij toen was, het, toen, waren er nog, toen was het een soort blank of een wit vel waar iedereen zijn eigen idee op kon projecteren. Ja. En nu ja, zijn er dus heel veel mensen ook teleurgesteld in geraakt. Ook in Rusland hoor, met name in Moskou, natuurlijk de, groot, de grote steden zijn toch ook heel veel mensen erg teleurgesteld in zijn ruzin. Okay. Ik vind namelijk dat de dat zo, zo poneert Rusland ook zijn, zijn stelling in de wereld in. Is het een land voor jouw gevoel, Mohammed, waar we. Bang voor moeten we, bedoel, Een aantal jaren geleden, een aantal decennia geleden waren we daar bang voor. Bouwden we daar raketinstallaties tegen en dergelijke. Heb je het gevoel dat we weer die kant op gaan? Nee, ik denk, ik denk dat dat echt achter ons ligt. De Koude Oorlog. Rusland wil een hele andere politiek. Ze willen zich meten aan Amerika. Dus dit is voor. Ik denk dat Rusland heeft sowieso een hele afdeling diplomatieke rellen binnen hmm. buitenlandse zaken daar, denk ik. Dus ze hebben, ze hebben zoiets van: Nederland gaat zich nu roeren. En in Den Haag hebben ze politieke rellen voor dummies uit de kast gehaald hoe moeten we hier ja, ja, ja, ja. nou mee omgaan? Dus ik denk dat dat daar. Ja, we moeten helemaal niet bang zijn voor Rusland. Um, ik heb een oud Russisch uh, klasgenote. En zij, zij komt uit een dorp ergens in Siberië. En ja. ze zegt: van ja, wij vinden. Poetin geweldig, hij heeft heel veel welvaart naar, naar ons toe gebracht. En ja, het Westen is zo, ziet hem heel verkeerd. En zij is ook iemand die in Nederland heeft uh, gestudeerd. En zij ziet dat heel anders. Ze zegt van, jullie maken van hem een boeman, maar hij is ja. al ja. geen boeman. Ja. Dus maar het, het, het polariseert natuurlijk wel een beetje, ja, wat, wat, <tus> wat er door Rusland... omdat er weer opnieuw een, zich een grootmacht op de wereld aandient. Ja. Waar Amerika zwak blijkt te zijn. Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk wel interessant wat jij zegt. Uh, dat, dat, dat Russen zich blijkbaar heel erg aangev aangevallen voelen. Dat zie je natuurlijk ook heel erg in de media daar. Ja. Uh, als je het een beetje tegen elkaar uh, uh, aflegt hoe Nederlandse media eigenlijk uh, um, uh, verslag... Uh, verslag doen van de gebeurtenissen hier en daar, en hoe Russische media ja, dat doen, dan zijn die verschillen zijn natuurlijk enorm. Ja. ja, maar die Russische media staan onder controle van het Kremlin. Hè? Dat kun je niet helemaal zien als het Russische sentiment. Het ligt natuurlijk heel erg aan wie je het vraagt. Ik bedoel, als je aan een homoseksueel in Rusland vraagt, van wat vind je van Poetin, denk dat je een andere reactie kunt krijgen ja, dan... dan is, ja. En dat geldt ook voor allerlei minderheden in Rusland. Hè? Of, of, of andere groepen die daar... Maar hoe is, dat, hoe is dat nationalisme? Is dat zoals Moment net zegt, dat, dat, dat het wel heel snel is van we worden ja, aangevallen door? Nou, ja, het is zeker zo dat, dat Poetin, wat Poetin heeft gedaan... is toch een stuk trots teruggegeven aan Rusland. Ja. He, wij zijn, wij hoeven ons niet in de hoek te laten drijven. We, he, wij, uh, wij kunnen trots zijn op onze geschiedenis. He. Dat is ook iets wat hij... hij heeft ondergang De ondergang van de Sovjet-Unie... de grootste tragedie van de 20e eeuw genoemd. Okay. En uh, ja, het is iemand die gewoon zegt... wij hoeven ons nergens voor te schamen... en niemand hoeft ons de les te lezen. En zeker niet dit soort kleine landjes. He. Ja, want Verkla zo, zo zien zij ons. Ja, ons ja, nou, het op, het op. Zeer, ja want dat kleine... verklaart waarschijnlijk ja. ook die, die buitengewone, Ja, ik bedoel, Rusland ziet dringende toon. als een grootmacht... He, bedoel, van oud zeggen, walsen zijn met tanks over ja, kleine landjes. Ja. Want excuses, ja. excuses waren leuk, maar we moesten eigenlijk die agenten oh. ook nog oppakken en voor twintig jaar wegbergen. Uh, dan is het dus aan Timmermans om daar diplomatie tegenover te stellen. Laten we, het even, laten we even op Frans Timmermans in, inzoomen. Uh, diplomatie op het hoogste niveau. Doet hij dat een beetje goed? Lamia? Uh, nou, dan weet ik niet heel veel af van, uh, van diplomatie. Maar ik, uh, voor mijn idee doet hij het best goed. Want hij bewaart die kalmte wel. En hij gaat niet mee met dat hele hyperige. En uh, we moeten ze pakken. Maar dat zou snel uit de klauw kunnen uh, lopen. Ja, anders, dat, ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ik vind hem, hij blijft kalm. Hij zegt ook dat we, dat we nou, rustig ja. moeten blijven. Sommige mensen vinden dat hij toch niet kalm genoeg blijft. Hè? Want hij is natuurlijk ja. heel kritisch geweest over die uh, homorechten. Bijvoorbeeld heel uitgesproken. Terwijl je bijvoorbeeld in Landse Duitsland daar amper over hoort. En hij is nu ook weer uh, toch, hè, dat hij die excuses kwamen laat. En daarna was meteen begrip voor de agent. Ja. Daarna zet hij dat, nog dat nummer van Edith Piaf op zijn Facebook. Wat ja, allemaal was was toeval zo natuurlijk <laughs> vandaag. Ook weer, toen hij uit de ministerraad kwam, ook ja, begon hij weer over van uh, ja, dat dat hij, dat hij toch blij was dat wij een andere samenleving hadden dan de Russen. En dat hij hoopte dat Nederland veel zou scoren tegen Rusland als het uh, lijkt pikant misschien, maar hij spreekt vloeiend Russisch. Ja. Hij uh, ja. uh, kent Rusland heel goed, heeft daar ook gezeten en is een hele grote criticaster van van Poetin. Ja. Zou dat er misschien ook iets mee te maken hebben dat, ja, ik denk het wel. Ik heb dat vandaan... de focus verlegd is? Ik, bedoel, ik heb vandaag nog eens het archief doorgenomen, alle stukken die Timmermans heeft geschreven voordat hij minister werd. Kamerlid. Ja, maar ja. niet. Nou, dat is echt fel anti-Putin. Putin vergelijkt hij met Heiden, extreem nationalistische politiek. Dat eh. Ze kunnen daar ja, ook lezen. Ja, ja. Ze lezen alles, dat zei ook iemand, hè, ze lezen iedere snipper in Rusland. Ja. Dus dat maakt het voor hem ook moeilijker, denk ik, om nu een uh, ja, wat, wat, uh, nonchalante houding ja. aan te nemen over wat er gebeurt in Rusland. Leg wat ingewikkelde kaarten op tafel, zoals bijvoorbeeld twee mensen uh, in Moermansk die in, uh, in voorarrest zitten en, en die 15 jaar boven het hoofd zou kunnen hangen als ze veroordeeld zouden worden, uh, Mannes Ubbels en Faisal Urasay, uh, er zitten nog steeds vast. Dat zijn, zijn zij onderdeel geworden van deze ruil? zijn zij onderdeel geworden van deze rel? Zijn ze uitruilmiddelen ja. geworden? dat is altijd lastig. Hè? Niemand weet wat er achter die hoge muur van het Kremlin in het hart van Moskou precies gebeurt. En, maar goed, het is wel zo dat je. Nou ja, dat, dat alles in Rusland toch vaak ook in het verlengde van de politiek ligt. Zelfs ook rechtspraak, natuurlijk. Hè? Ik bedoel. Uh, vooral rechtspraak. En vooral ja. nou ook bijvoorbeeld de Belastingdienst is vaak ja. een instrument in handen van de politiek. Dus uh, ja. Dat zou zomaar kunnen, hè? Je, maar je weet ook niet hoe dat uitpakt uh, uiteindelijk. Ja, maar het ik kan, het kan juist, denk ik, juist positief uitpakken, omdat ze zoiets hebben van... jongens, we hebben nu zoveel incidenten heen en weer gehad... dat ze even de rechter bellen vanuit, uh, vanuit Doema en zeggen van... Uh, ja, ik zeggen, het hoe, hoe, op. Jij bent jurist, hm. maar moment, hoe, hoe schat jij hun, hun kans in, in deze... Ja, ik ben, niet, ik ben niet zo bekend met, uh, met Russisch recht En nee. ik kan me voorstellen dat hoe goed hun advocaat ook is... dat het toch politiek heel erg meespeelt. Dus ja, ik denk dat het voor hun misschien gunstig gaat, gaat uitpakken... nu er heen en weer Russisch is gesproken. Nou, ik denk niet dat er vanuit de Doema wordt gebeld. Want ja, ja, daar wordt juist de stuurtje heel ja. erg opgestookt. Uh, ja. En ook in de Russische media. Dus ik, uh, oh. ja, ik vraag me af. Ik bedoel, we hadden natuurlijk ook wat met die... Uh, uh, hoe heet het? Pussy Riot. Ja, ja. Had je ook een beetje de hoop dat Poetin misschien een soort van uh, amnestie zou uitspreken? Ja, die, die, die vrouwen zitten ook nu gewoon twee jaar in, in een vast. strafkamp. Ondanks het feit dat wij met allerlei uh, spandoeken stonden ja. toen die, ja. toen die Duur, hier. Maar, was het, maar het verschil is wel dat het geen Nederlanders zijn. Het zijn wel Russen, toch? Pussy ja, Riot, Ik denk dat de uitspraak uiteindelijk over deze Greenpeace-activisten uh -huh. ook wel wat zegt over uh, of diplomatiek werk. Uh, Goed gelukt is. Iets... Gaat uithalen op die Maar Dan ja. is het grappig eigenlijk. Want wij, uh, wij hebben nu over dat Rusland. Dat dat geen echte rechtsstaat is. Maar die Russen zeggen nu Wat jullie met die diplomaten ja. hebben gedaan. Dat is juist een schending van de van rechtsstaat. Ja. Ja, van, ja. van een verdrag. De, verdrag ja. Je voelt daar een keiharde botsing. Van twee duidelijke verschillende culturen. Ja, in, in, in in ja, het zin. Um, laatste, laatste dingen. Dan zetten we gewoon weer een hele grote punt achter. Want dan mo moeten we ook naar het nieuws. Um, die, die laatste troefkaart. Oftewel koninklijk bezoek. Wat kunnen we daarmee? Ja, gewoon doen joh. Als je kijkt ook naar de belangen die wij, die wij in Rusland ook hebben. 90% van onze gas komt er vandaan. Of in ieder geval een groot deel van onze gas komt echt daar vandaan. Dus ik denk dat er veel meer speelt dan nou, alleen we de politieke energie. Maar de en november en het... is nog ver weg. Kan van alles gebeuren. Ja, kan, ja, want ze zouden, wat is het, 7 november geloof ik, ja, gaan. Ja, ja, ik denk, ik denk dat er toch heel veel moet gebeuren voordat je zoiets moet uh, afzeggen. En aan het einde van de dag heeft Nederland Rusland veel meer nodig dan anders om Dus gewoon doen. Gewoon doen. Dat maakt ons wel afhankelijker. Ja, WOC mentaliteit hè? Ja, dat zijn we dan ook mentaliteit hè? Ja, dat zijn we dan ook ja, Goed, nou zetten we hier een hele dikke punt achter Zometeen in de volgende uur gaan we nog uh, praten over Hero Brinkman Over, jawel, Zwarte Piet En over die varkensdingen ah. dingen die ik gewoon echt niet aan mijn bek meer kan krijgen uh, Dat doe ik natuurlijk met onze gasten Je hoorde Lamia Aharoy uh, Mohamed Elmi en Frank Hendricks die zetten we hier gewoon in het volgende uur ook. Trouwens, dat hebben we nog helemaal niet verteld. Maar we zijn ook te zien. Als je naar radio1.nl gaat, slash webcam, dan zie je ons zitten. Of gewoon radio1.nl en dan gaan we zwaaien. Dan zien we je zo meteen na de klok van 9. Toch? Roelof? Ik ben erbij. Jij bent erbij? Ja. We blijven. Goed zo. Ja. Ik ben geboren in het vruchtwater van de angst, schreef Willem Frederik Hermans. Dat maakt meestal op mezelf een vrolijker indruk dan op anderen. Heeft hij vandaag de dag nog betekenis? Wat waren zijn drijfveren en frustraties? Oh, ze is veel milder geworden. Onder andere Willem Otterspeer, Elsbeth Etty, Jamel Wariaci en Arnold Heumakers bespreken de waarden van Hermans toen en nu. Ik ben helemaal niet milder geworden, maar gewoon de mensen zijn te lui om mijn kwartaardige boeken te lezen. Vannacht tussen 2 en 7 in de Hermansnacht. Net welke domheid, die is echt pijnloos diep. Hè? Radio 1.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 ABN AMRO staat voor enorme veranderingen. Je bent jager of je bent prooi. Binnen vijf jaar is deze bank honderd miljard waard. Voorzitter, ik constateer dat u heeft gefaald. De bank gaat kapot. wat jaren zouden ze me geven. De prooi vanaf morgen bij de Vara op Nederland 2. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. De een kiest voor het combi-systeem voor Stiel omdat hij elke klus in de tuin aan kan. De ander omdat hij net zo werkt als de echte vakman. Kortom, u heeft altijd wel een goede reden om een Stiel te kiezen. Stiel, sterk werk. De stiel machines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl Dit is Radio 1.